Voor deze week. En het is vandaag maandag 2 maart 2020. in Den hoor natuurlijk ook. Tja, van de Trams uit de 1975. De kom in de borden. De, kom in de in weg, Jij was. We zijn er weer eens een keertje, hè? dat is een tijd geleden, nou, nou, nou. Ja, we zijn een weekje wezen waterskiën, ja, leuk hoor, echt leuk. Aan de Côte d'Azur, maar ik noem het tegenwoordig kloten. dat is duur. Dat houd je daar niet voor mogelijk. En Zeker niet dat Els erbij is, want die moet natuurlijk al de winkeltjes af en daar. En uh, ze weten de prijzen daar wel hoor, aan de Côte d'Azur. Dus we zijn lekker een weekje weg geweest. En uh, misschien zijn we er vanaf vandaag wel weer elke dag. Dat is altijd maar afwachten met de avondshow. En uh, we zullen allemaal wel zien waar het ook uitkomt. Ja, want je hebt ook nog een keer dat uh, coronavirus hè, wat rondwaait, ja. Het lijkt wel een Els-virus, hè, als je er eenmaal uh, mee te maken hebt. Ja, dan ligt alles stil, lijkt het wel, in de wereld. Nou, wat gaan we allemaal doen? De bekende dingetjes natuurlijk. En we hebben natuurlijk straks, uh, weet je nog wel, zo op het half uur... Ik zal kijken of ik nog wat nieuwsberichtjes heb. En niet te veel over het coronavirus, hoor. Daar wordt al zoveel over gepraat en gedoe. Ik vind het allemaal een beetje overdreven af en toe, hoor. Ja, het is natuurlijk wel erg als je het krijgt. Maar het schijnt eigenlijk een beetje aan te voelen alsof je een griepje hebt. Zoiets heb ik inmiddels begrepen. Maar ik heb ook inmiddels begrepen dat er zelfs al uh, handshell verkocht wordt. Wat normaal 1,95 kost en nu betaal je er gewoon 30 euro voor. Ja, ja vraag en aanbod, hè? dat is de economie. De muziek voor vandaag die komt onder andere van Jesse Green, van Dana, van Web van David Garrick. Dat is het leuk van vandaag, de Beatles, Tol Hansen. Limousine, Aphrodite, Child Shores, Baker Selections, Lia Velasco. Maar we beginnen natuurlijk zoals gebruikelijk met de plaat van 50 jaar geleden uit 19... Nee, 40 jaar geleden uh, de, uit... Uh, nee, 50, hè? Ja, ik ken niet meer tellen, jongens. Pacific Gas en Electric zijn hier. En are you ready? This room is the in het kader van brood, mee, brood meenemen voor onderweg. Ja, ja, wat een lang nummer, zeg. Bijna zes minuten lang. <laughs> in het kader van de plaat van vijftig jaar geleden... hoor je Pacific en Electric met Are You Ready? Je luistert naar de show bij Radio Els. Te horen natuurlijk via het wereldwijde web. En natuurlijk bij Jan Chicago op de middelhof 1476 kHz. En sinds vandaag ook op de FM. 89.00 megahertz is dat dacht ik met de FM. En dat is dan alleen voor de straat. Ferry Den Hartog. We gaan maar eens dus even lekker disco horen zo'n maandagavond. Dan moeten we kunnen naar de eerste werkdag, zou ik zo zeggen. Een heerlijk dametje, hoor, uit 1976, Lia Velasco. En 5.05 p.m., it's another Friday night. Nou, het is nu nog maandagavond, het is 11.06... Die uh, jaren 70 disco muziek. Ik vind het prachtig. almachtig hier in de Afersel, hoor. 505 Another Friday Night van Leo Valesco. Ja, ja, ja. Nou, nu het coronavirus ook in Nederland is opgedoken... groeit de bezorgdheid natuurlijk. Daarom, welke middelen werken wel tegen de verspreiding van het virus... en welke juist niet? Het virus is donderdag officieel ook in Nederland geconstateerd. In de regio's Tilburg, Amsterdam, Koelvoorden, Delft en Rotterdam zijn in totaal elf mensen besmet. Het coronavirus wordt van mens op mens overgedragen door hoesten en niezen. Zo schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hoe zieker iemand is, hoe meer uh, virus de persoon kan verspreiden, zo luidt de uitleg. Het virus kan zich in Nederland niet via voedsel of dieren verspreiden door een dier is overgedragen op een mens. Dat zou dan een vleermuis geweest moeten zijn. De maatregelen die iedereen kan nemen om verspreiding te, van het virus verder te voorkomen... zijn hetzelfde als bij griep en verkoudheid. Legt het RIVM uit dus eigenlijk niks om je zorgen over te maken. Want uh, ja, als je echt griep wil krijgen, dan krijg je dat toch. En ja, als je dat virus van corona krijgt, dan krijg je dat denk ik ook wel op de een of andere manier. Alle maatregelen ten spijt. Oh, wat? 2, 3, 4 Hier is George Baker Heerlijk, heerlijk, heerlijk Hier is uh, I, I'm on my way Sorry, eerst maar De microfoon te verroepen Ja, ja, ja, zo niet te geval. The night was dark The moon was low Believe me And I was proud To have a girl like you The next day she Searching you De Jongens Baker Selection is eigenlijk hetzelfde lotbesporen geweest als BZN. Later kwam er een zangeres bij. En hier is ook nog geen zangeres te horen. En op de einde van de manier vond ik ze zonder zangeres veel gezelliger klinken. Ja, ik weet niet wat dat is. De jongens Baker Selection uit 1972. I'm on my way. We gaan even lekker door met de muziek. hoor. Straks gaan we wel weer even een berichtje opzoeken of zoiets. Terug naar 1968, Demis Roussos en Aphrodite Child. En hier is Rain and Tears. en wind die over ons koude kikkelandje trekt. Want dan kan je rustig van spreken hoor. Het, is, het zijn watervallen elke dag onderop weer. En dan die uh, flinke windkrachten bij. Er zijn, geloof ik, in één maand tijd iets van vier of vijf stormen geweest. Ja, maar het is maat, dus we gaan de goede kant op. En uh, voor hetzelfde geld zitten we voor twee weken... gewoon lekker in het voorjaars zonnetje. Uh, zonnetje. Omroepvereniging Ongehoord Nederland begint mediomaat... met het uitzenden vanaf de eigen website... en via de Brabantse Omroep TV 73 op de televisiekabel. Oprichter en initiatiefnemer Arnold Karskuns wil niet wachten tot zijn Omroepvereniging... een uitzendvergunning voor het omroepbestel krijgt. De pijldatum voor aspirant omroepen is verschoven naar eind 2020. Op de site van Ongehoord Nederland valt te lezen... Nederland kan niet wachten, dus wij zijn alvast begonnen. Andere programma's die worden aangekondigd zijn het uh, Ongehoorde Boek waarin schrijvers aan het woord komen en De Zaag waarin Kaskens de politieke week doormidden zaagt. De eerste aflevering van de reportageserie Joost wil wat weten met journalist Joost Niemeuler is sinds zondag te zien vanaf de site van de aspirant, aspirant Omroep. Volgens Kaskus heeft ongehoord Nederland bijna 52.000 leden. De omroep die krijgt steun van de PVV en het Forum voor Democratie. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de Avast Vooral zoveel bij Radio Els met de Afwasshow. Ik had weer de verkeerde schuif opgestaan van de microfoon. Daar word ik ook een beetje gestoord van. Zal je niet verbazen, dit plaatje komt uit 1975... en is afkomstig van Lemusine. En heet ook gewoon 75's 75. De Afwasshow.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 Pretty. En door Bekke schudt ze knar, Ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst. Aan de bar, blote borst. Het wijkgebouw dat gaat te trillen. Als daar de gitaren gillen. Want de bent uit de buurt heeft er weer een zaal gehuurd. Omer Jaap die trekt beneden zijn accordeon in twee.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 60 gingen vrouwen vreemd, hoor. Niks vreemd is de vrouw uh, eigen of zoiets noemen ze dat dan, hè? De Beatles natuurlijk. En No Reply. Het is half 7. En dan is het natuurlijk weer hier. Tijd voor, hè? Ja, ja, ja, ja. Bom, bom. Zo, daar is Els met de thee met de flinke scheut rum. En de papieren van weet je nog wel zit alleen één nadeel aan. Normaal. Uh, als uh, de berichtjes met zo'n asseerstift, weet je wel, zo'n groene. dan kan je precies zien wat je moet voorlezen. Dat hebben ze niet gedaan, dus het wordt een beetje zoeken tussen die papiermassa. 2 maart is het vandaag en dat is de 61ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 304. In 1933 gaat vandaag in New York King Kong in première. Daarna zou die film dan natuurlijk nog diverse malen herfilmd worden. Bij een zelfmoordaanslag in 2004 tijdens een Sietische bijeenkomst in Quetta in Pakistan vallen 44 doden. En in 2005 wordt Noord-Nederland getroffen door zware sneeuwval. In Drenthe, Groningen en de kop van Noord-Holland valt meer dan 20 centimeter sneeuw. In Friesland meer dan 50 centimeter. Dan gaan we eens even in het volgende blaadje zoeken. Voor het eerst in zes jaar in 1990 heeft Japan een tekort op zijn betalingsbalans, 636 miljoen dollar. En vandaag in 1796 wordt Napoleon Bonaparte benoemd tot opperbevelhebber van het Franse leger in Italië. En Tsaar Nicolaas II die moest vandaag gedwongen aftreden in 1917. Hij was natuurlijk de Tsaar van Rusland. Marokko die wordt vandaag onafhankelijk. Dat gebeurde in 1956. En even kijken of we nog wat meer nieuws hebben. Dat is religie, daar dus slaan we maar over. Er is weer een voetbalploeg opgericht vandaag. In 1906 werd de Spaanse voetbalploeg Deportivo La Coruña opgericht. En vandaag werd in Venezuela de voetbalclub Portuguesa voetbalclub Club opgericht. Dat was in 1970. Vandaag was de ontdekking van de grafkamer van de piramide van Scheffrin door Giovanni Battista Belzoni. En in het academisch ziekenhuis vandaag in 1966... vindt de eerste niertransplantatie plaats. En de Concorde, die supersonische vliegtuig... die maakte vandaag haar eerste vlucht in 1969. En de laatste is ook alweer lang geleden geweest na een, een ongeluk, dacht ik. We hebben ze hem gelijk maar weer afgeschaft. Ik heb geen weersextreme, dat is Els vergeten af te drukken. Dus uh, dat slaan we vandaag dan maar over. Dan gaan wij hier lekker door met de Twee Leuk. Dat zijn twee hele mooie platen van David Gerk uit de 60s. Allebei uit 1967. Dear Misses Appleby en Don't Go Out Into The Rain. Twee Leuk, nu! Is that fool? This is Apple dear Mrs. Apple I know.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 Don't go out into the rain You're gonna melt Sugar, oh huh, no Come and sit here by the fire For a spell Sugar, oh huh, ho Please take your shoes off And make yourself comfortable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 Please gotta go. Oh, no, no, no, please don't go I don't go knop hebben. Oh, ik zit echt niet op te letten hoor. Dat komt denk ik door de rum in de T. Ja. Het tweede leuk like van vandaag. Allebei uit 1967. David Garrick, The Mrs. Appleby, En daarna Don't Go Out in the Rain. En daar zit een bepaald toontje in wat ik in een andere plaat ook teruggevonden heb. Dat is volgens mij ergens van Amerika. Ik zal het eens opzoeken voor je. Vrolijke muziek hier in de avondshow bij Radio Els. We gaan even naar toe uit 1969. En, uh...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 Er is later nog een parodie op geweest in het Nederlands de Chinees doet veel meer met vlees of zo. Maar het kan natuurlijk helemaal in de wacht zijn met een nummer, Maar zo klinkt het in ieder geval een klein beetje. Radio Els met Affasho nog bij je tot zeven uur. En dan hebben we natuurlijk het nieuws. En daarna natuurlijk non-stop alle gouden, oude platen uit de sixties en de 70s. James Bond is misschien wel de meest achterna held in de filmgeschiedenis. In uiteenlopende achtervolgingen met auto's, motors, boten en zelfs helikopters... weet hij zijn vijanden toch altijd te slim af te zijn. James Bond heeft het allemaal al alle een keer gedaan. Op duizelingwekkende hoogtes van hijskranen afspringen... met de auto over een kop uh, rivier oversteken in hoge vaart van een berg skiën van een bergskiër gevolgd door een parachute sprong. Het is ongelooflijk. Maar met zoveel indrukwekkende scènes... ligt de lat met elke film weer iets hoger. Stuntcoördinator Lee Morrison werkte voor No Time To Die... al aan de vier eerdere films over de Britse spionnee... en zegt er zeker naar te streven altijd met iets nieuws te komen. Dit betekent voor hem echter niet... dat het alleen maar grootster en spe spectaculairder wordt... maar gewoon nieuwer... Oh, wat een heerlijk dametje is dit toch, hoor. Ik draai ze regelmatig hier in de Kamer Show. 1977 hier is Dana en Fairy Tail. Het is inmiddels uh, even kijken op mijn klokje. 11 over half zeven geworden hier bij Radio Elfs in de Overshow. van Vandaan, ja, ja heerlijk plaatje hoor. Zit je nog aan de warm, We wensen we weer natuurlijk een smakelijk etenstijd nog in de file, veel succes! Ja, daar kom je nog niet thuis, denk ik, als je nu nog in de file staat. En ben je al met de afwas bezig, wensen we je daar natuurlijk veel succes bij! Hadden we al een lekkere discoplaat aan het begin van het programma, ik heb er nog eentje voor hoor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wat prachtig allemaal. Wederom 1976, net als Nia Valesco is hier Jesse Green en Nice and Slow. Oh. Denk aan de, zo over de tijd en de brede pijpen. En die brede pijpen die waren wel eens lastig als je nog op de fiets moest. Hè? Ik had altijd vroeger een paar wasknijpers bij me. Die deed ik dan op die brede pijpen. Want anders gingen die pijpen zo'n kettingkast in. En dat gaf me een hoop ellende en smeertroep. Ja, ja. Jesse Green, nice and slow uit 1976. Het is de hoogste tijd hiervoor. We gaan eens even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Komende nacht zijn er brede opklaringen. De minimumtemperatuur ligt op veel plaatsen dicht bij het vriespunt. Alleen is het aan zee met 4 graden wat minder koud. Lokaal kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. De wind draait naar zuidwest en is zwak tot matig aan zee matig tot vrij krachtig. Morgenochtend begint op veel plaatsen vrij zonnig... maar in het westen is er meer bewolking met lokaal een lichte bui. Al snel ontstaat landinwaarts stapelwolken... en vooral in de middag komen er enkele buien tot ontwikkeling... met daarbij een kans op hagel en een klapje onweer. De middagtemperatuur ligt zo rond de 8 graden. De zuidwestelijke wind is matig aan de kust vrij krachtig. En dan hebben we nog even de rapportcijfers voor de diverse activiteiten. Morgen het barbecue weer in 3, fietsen en 5, het golfweer. Een vijf vissen krijgt een vijf. En meneer Hans Bank zijn wandelweer krijgt gewoon weer een ruime voldoende. Een zeven. Trouwens woensdag zelfs een negen. Dus meneer Hans Bank kan weer flink aan de wandel. Nou, wij nou gaan weer even brood meenemen. Want dit is ook alweer een plaatje van vijf minuten onderhand. Hè? Ja, ja. Een dikke nummer één heeft destijds in 1971 van Peter Maffay. Jawel, uit Duitsland. Speciaal voor onze vrienden die luisteren naar de 1476 van Jan Chicago in het verre Duitsland. Hier is Doe. Doe, doe, doe. In deinen Augen steht zoveel wat mir sagt.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 Bunt, bunt, schön, en es is schön. wir du bist alles was ich wie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 Dat was al bijna weer de voorlaatste vocalen, zoals dat netjes heet, hier bij Radio Els in de AFA voor deze maandag 2 maart 2020. Maar we hebben hier nog wel wat leuks hoor. Ja, ook een beetje een soort discoplaat, alleen van veel latere datum. Ja, je hoort het misschien al. Elmie Baard uit 1986, maar liefst. Hè? Wat een moderne plating in de AFA Show, ongelooflijk. Hier is Who's Johnny. Hoe is Johnny? Op het mooiste stuk mooiste stukje? Ik zo leuk, hè? Ja. maar het is tegelijkertijd ook natuurlijk de herkenning dat het programma weer tot een einde loopt. We gaan op naar het nieuws en weer van de 7 uur hier bij Radio Els. En natuurlijk op de AM 1476 van Jan Chicago. Dat is allemaal in de goede oude, vertrouwde middengolfkwaliteit te horen dan natuurlijk. Uh, wij gaan er van tussen. Ik ga straks even kijken hoeveel geld ik vandaag weer op de beurs verloren heb. Want het is kommer een kwel door dat uh, vier is uit China vandaag. Maar fijn, uh, zolang we nog brood hebben en een bak koffie en een beetje rum, dan vind ik het allemaal prima. Bedankt voor het luisteren. Fijne avond. Tot een andere keer. Hoi. De OLS -nieuws. Ik ben Edwin van het Geloof. Goedenavond. Volgens de Turkse president Erdogan zullen miljoenen migranten en vluchtelingen naar de grens met Europa lopen, dit zei de Turkse leiding.